Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Moldavië sluiten rond deze tijd de stemlokalen. De Parlementsverkiezingen gaan vooral over de pro-Europese koers van de huidige regering. Het enthousiasme daarvoor is de afgelopen jaren afgenomen door de oorlog in buurland Oekraïne. De economie van Moldavië heeft daar last van. Rusland wakkert het anti-Europese sentiment aan met desinformatiecampagnes. Oekraïnse inlichtingendiensten beweren dat Moskou daarvoor 300 miljoen euro heeft uitgetrokken. In de loop van de avond worden de eerste voorlopige uitslagen uit Moldavië verwacht. Israël lijkt geen gehoor te geven aan de oproep van Hamas... om 24 uur geen luchtaanvallen uit te voeren op delen van Gaza stad. Hamas zei vanmiddag dat door de strijd het contact verloren was gegaan... met twee Israëlische gijzelaars die nu in levensgevaar zouden zijn. Om hen te kunnen redden is het volgens Hamas nodig... dat Israël de luchtaanvallen tijdelijk staakt... en militairen terugtrekt uit twee wijken... Israël zei erop dat het offensief in Gazastad gewoon doorgaat en sommeerde opnieuw inwoners om te vertrekken. In de rivier de Roer bij Herkenbos in midden Limburg wordt gezocht naar een mogelijke drenkeling. Het gebeurt omdat er langs de kant van het water een lege scootmobiel stond. Voor de zoektocht is ook een duikteam opgeroepen. Onduidelijk is of er daadwerkelijk iemand te water is geraakt. In de Eredivisie heeft Telstar zijn eerste thuiszegen van het seizoen geboekt. Go Ahead Eagles werd met 4-2 verslagen. Koploper Feyenoord won vanmiddag bij FC Groningen. Het werd 1-0 door een doelpunt van Spits Ueda. FC Utrecht speelde thuis 2-2 gelijk tegen Heerenveen. En AZ ging onderuit bij NEC. Het werd in Nijmegen 2-1. Het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vannacht kans op nevel en mist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 Luisteraars, Welkom bij de Van Klink tot Klank Show. En tegenover, ik ben Benno Veugen. Ja, dat laat ik me jezelf even voorstellen. En tegenover mij in de studio zit uh, Hans van Klink. Hij heeft de muzieksamenzelling gedaan. Dus uh, don't shoot the piano player. En... Benno, goedenavond, luisteraars. Wacht even, Hans. Uh, dit is uh, beter, denk ik. Ja, ik zei goedenavond, Benno, en goedenavond, luisteraars. Ja. En um, ja, je, je hebt een heel speciaal thema voor ons uh, in huis gehaald. Dat is een beetje ja, waar we de vorige keer mee afsloten. Ja, inderdaad. En uh, je zei net, don't shoot the piano player. Maar ik heb jou een beetje besmet met het virus om ook naar uh, mooie paalopjes nou, op internet te zoeken. En daar heb ik er toch ook wat van in het programma gevonden. Ja, ja, ja, hartelijk dank, dank daarvoor. kom er vanzelf voorbij. Ja, zeker. Maar uh, het thema all over voor de komende twee uur hadden wij bedacht flower power uh, even te introduceren. Ja. En uh, daar even iets over vertellen. Ten onrechte wordt wel gedacht dat het een muziekstijl is maar het is eigenlijk niet zo. Flower power bloemenkracht gaat over vrede gaat over geluk. Maar het is vooral een tijdbeeld. Uh, Zestiger jaren, uh, naoorlogse jaren, de jongelui hadden er genoeg van. Uh, wilde geen oorlog meer, wilde vrede, wilde plezier, wilde ook vrijheid. En dat ging zich tot uiting brengen in muziek. Dat brengt mij, ik onderbreek je even, ja. want uh, uh, uh, ik, ik zit ineens te denken van... Uh, ...misschien gaan we weer terug naar een flauwe power tijd... Zou dat niet geweldig mooi zijn? Ja, dat zou geweldig zijn. Want ik bedoel, zoals jij dat vertelt... dat de jeugd het eigenlijk helemaal, helemaal klaar mee was destijds. Hè? Want het ja. was een beetje de tijd van een Vietnamoorlog. Hè? Ja. En, uh, dus men, men, men was er klaar mee. Maar ja, we zijn er nu eigenlijk ook wel een beetje klaar ja, mee. Het autoritaire gezag wat alles voor zeggen heeft... maar het wordt er onderhand niet beter op. En dat was toen een hele sterke stroming. En alle muzikanten sprongen daarop in. Die ja. gingen teksten van hun liederen daar ook op inrichten... En het werd dus eigenlijk één grote vredesoproep. Ja. Later werd het ook allemaal wel weer anders en werd het ook kritischer. Want de protestliederen komen vervolgens ook weer uit die tijd. Maar het is ja. echt een grote beweging geweest. En uh, ja, die eigenlijk tot wereldvrede opriep. Ja, dus ja. ja, het zou mooi zijn om een parallel te kunnen trekken naar de tegenwoordige tijd. Zeker, zeker, zeker, zeker. Maar goed, um, we gaan dus muziek draaien uit de Flower Power tijd. Ja. En um, wil je er nog verder wat over vertellen? Nou, ja, de, de, de, de eerste plaat waar we naar gaan luisteren is bij uitstek een Flower Power lied. Hè. Het speelt <coughs> zich heel veel af in de Staten Californië, San Francisco in Amerika, en uh, Scott McKenzie uh, sprong daar prachtig op in door een, een lied te maken met ook de titel. San Francisco. Scott McKenzie een pseudoniem van Philip Wallig Blondheim uh, geboren in 1939 en in 2012 overleden. Amerikaanse zanger, maar heeft eigenlijk maar één grote hit gemaakt. Ik moet heel erg bekennen dat ik er geen fluit aan vind aan dit liedje. De <lacht> is te flauw voor woorden, maar het is HET, HET flauwe powerlied zoals we dat hebben leren kennen. Dus we gaan er toch naar luisteren. Er zijn heel veel luisteraars die dat best mooi vinden. Scott McKenzie met San Francisco. Ja. Nou, ik vind het ook een beetje een heel somber. Liedje, Dat, ja. Eh, ja. nou laat het maar vrolijk van worden dan. Ja. Scott McKenzie. Hij moest blijkbaar binnen en, uh, een bepaalde tijd blijven. Ja, voor de doobox uh, afmetingen van een singeltje blijkbaar. Precies, precies. Maar uh, ja, ja, dit is flauwe power ten voeten uit. There's is een new generation with a new explanation. Ik vond hem nog eigenlijk wel meevallen nu ik het uh, weer goed hoor. Ja, ja oké. Okay. Dus, uh, ja, ja. ja, en ook binnen dit thema heb je dus allerlei varianten. Want we flitsen een beetje heen en weer. En voor de eerste keer gaan we een plaatje draaien wat we één keer eerder hebben gedraaid. Daar gaan we oh. geen gewoonte van maken hoor. Nee. Maar omdat het zo goed in de thema past. Want ook binnen de flauw op beweging was weer een beetje een tegenbeweging. van Ja, heeft het allemaal wel nut? En waar gaat dat dan om? En een heel beroemd nummer van de Nederlandse bodem, van de motions, is het nummer wasted words. En dat zegt eigenlijk van ja, we kunnen protesteren wat we willen en we kunnen ons laten horen, maar het gaat uiteindelijk toch niet helpen het zijn verloren woorden. The Motions, met Rudy Bennett als zanger, hij is 83, gezongen nog steeds. Mm. Maar het is best een heel mooi lied, wat ook op zijn manier de Vlaamse verdeelwoordigt. In the states, the Negroes fight for freedom. The slogans they cry, aren't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 The good times come Zo lang ja. duurde dat nummertje. Dat was helemaal in de jukebox-sfeer. Dat zag je veel in die tijd. Korte nummertjes. Ik vind dit echt een mooi nummer. Ik weet niet hoe jij het... Uh... Ja, heel relaxed. Ja. Ja. Ja, ja. ja, We blijven lekker in de echte -sfeer. en uh, Net hebben we al laten zien dat dat niet tot Amerika beperkt bleef. Want Nederland ging erin mee, maar ook Engeland. En in Engeland werd een groep opgericht uit 16 muzikanten. Die gewoon eenmalig in de studio bij elkaar waren gekomen. Om ook een, een graantje mee te pikken van de nieuwe. Beweging en ze noemen zich de Flower Port Vier mensen met volkomen onbekende namen. Je hebt ze ook nooit meer teruggezien. Oh, maar die hebben wel. Een... Ja, die zijn niet meer bekend. Ja, er zijn wat wisselingen geweest en twee leden van de latere Deep Purple hebben hier wel in meegespeeld. Oh. Maar in eerste instantie Tony Burroughs, Neil Landing, Robin Shaw en Piet Nelson. Of ze nog leven of ze nog muziek maken, weet ik niet. Ze hebben in 1967 een hit gemaakt. Heel erg inspelend op de Flower beweging en dat is ook hun enige echte grote. Geweest en groot is ook echt groot. Want als je dit lied hoort, dan weet je weer dat het echt een uh, Flower Power nummer is: De Flower Pot Man met Let's Go to San Francisco. was uh, uitzonderlijk voor die tijd. Uh. Absoluut, ja. ja. Bijna rock opera achtig Ja, he. in het inderdaad. Het, ja. het Engelse antwoord ja. op uh, ontwikkelingen in Amerika. Ja, en in die negen minuten had ik eigenlijk twee vragen. Uh, we hadden, begonnen natuurlijk met Scott McKenzie... ook met San Francisco. Wat was, heb jij enig idee wat voor rol San Francisco uh, speelde in die tijd? Dat uh, noemden ze geloof ik de Love State. Daar was uh, alles wat je aan vrijheid uh, bedenken kunt... was daar als eerste. Morgen oh, oh, weer okay. natuurlijk, ja, ja, ja. vrouwen, strand... Je ziet, terwijl je naar de muziek luistert, zie je mannen in salbroeken met wijde pijpen. en ja. een kettinkje om hun nek. Over en blijkbaar stand. ook wat strak in dit kruis, want het is allemaal een hele hoge kopstemmen. Ja, dat, ja, dat is ook een stijl uit die tijd. En ja. euh, nou, mooi bruggetje. Jij bent van de bruggetjes ja, ik ben, uh, ja. naar het volgende nummer. Want uh, dat meerstemmige wat we net herkenden in ja. uh, uh, het vorige nummer. Dat, de, ja, de uitvinders daarvan bijna zou je kunnen zeggen dat zijn de Beach Boys. En uh, daar gaan we zo meteen naar luisteren. Ik wil er graag iets meer over vertellen. Ja, je hebt tijd zat. Oké, okay, dan uh, uh, eerst even een verwijzing naar een prachtige documentaire op de NPO. Uh, NPO Plus is die nog te downloaden over Brian Wilson, het muzikale genie van de, uh, van de Beach Boys. Uh, nou ja, we hebben het wel eens aangehaald. Jij en ik hebben al in de psychiatrie gewerkt. En dan herken je een chronisch psychiatrisch patiënt met leidend aan depressie, wanen, hallucinaties. Op het laatst ook zelfs wat me, uh, fysieke vervormingen. Uh, je ziet het aan zijn gezicht. Nou ja. Oh ja. Bij uitstek Brian Wilson leed daaronder. Zijn hele leven lang heeft hij depressies en wanen en hallucinaties gehad. Maar hij kon verschrikkelijk goed muziek maken. Uh, de band Beach Boys is opgericht in 1961 door de drie broers Brian Dennis en Carl Wilson. En een neef Mike Love en een schoolvriend L. Jardijn. Ze werden met harde hand aangestuurd door de vader en manager Murray Wilson. Maar ze maakten al prachtige muziek. In de jaren 61, 62 werd het surfmuziek genoemd. Ja. De stranden. De, de, de mooie gekleurde zwembroeken. De knappe vrouwen die kijken naar jongens die heel goed kunnen surfen. Dat speelt je. En daar maakten ze ook meteen een paar grote hits in. Waarbij het... Uh starten van de flauwe powertijd gingen ze zich meer op de positieve muziek richten en heel erg dat meer stemmige. Brian Wilson was altijd componist en schrijver van de meeste liedjes. Uh, de hele band heeft nog een keer een jaar in Nederland gewoond om de LP Holland op te nemen. Oh. Maar ja, pech achtervolgde de band ook. Uh, Eén broer overleed door verdrinking. Eén broer kwam op een andere manier om het leven. Al vrij jong. En Brian bleef uh, lang als enig over. en uh, ja, De band werd in Wisselende samenstelling af, en toe wel eens van stal gehaald. Met werd geen groot succes meer. Totdat Brian Wilson, toch ondanks zijn mentale problemen. Uh, solo wat dingen ging doen. Had je hele mooie muziek gemaakt. Dat komt ook in die documentaire terug. Oké. Okay. Nou ja, uh, Brian Wilson is uh, nog niet zo lang geleden uh, overleden. als laatste van de Beach Boys. Maar wat blijft, is uh, hun uh, muzikale nalatenschap. Er wordt wel gezegd dat het nummer God Only Knows. een van de beste popnummers is ooit geschreven. Ja. Voor wat het ware is, maar waar wij in het kader van dit programma naar gaan luisteren, is de Beach Boys met het nummer Good Vibrations. I, I love the colorful clothes you wear, and the way the sunlight plays upon her head. Because Pluitonen van de Beach Boys. Met yeah. good vibrations en... Dat, ik, ik vind het toch wel heel knap over die manier waar je net over had. Dat hij ondanks zijn uh, psychische problemen uh, toch dit allemaal uh, kon maken. Ja, en op een mooie manier. En ook uh, in die documentaire zie je ook dat er weer nieuwe plaatopnamen worden gemaakt. En hoe secuur hij erin te werk gaat en de muzikanten aanstuurt. Dus dit, dit is een ongeschonden deel van zijn psyche. Dit kan gewoon ja. heel goed. En uh, ja, goede uh, muzikant. Ja, nou gaan we naar Nederland. Ja, maar een sprongetje naar Nederland naar dezelfde periode. Uh, naar een band die bijna de langst bestaande band ter wereld is. En in Nederland in ieder geval op één na de langst bestaande band. De langst bestaande band in Nederland zijn de Bintangs, overigens ook uit deze streek. Hm. Maar we hebben het over Golden Earring, uh, Maar de band bestaat niet meer. En dat siert de band, want uh, we weten het allemaal toen componist, zanger, gitarist George Kooijmans ziek werd. En bij hem de ziekte ALS werd uh, vastgesteld, waardoor hij niet meer kon optreden. Heeft de band besloten, dan stoppen wij er ook mee. Ja. Uh, dat vind ik een mooi gebaar. Individueel zijn die gasten wel verder gegaan op allerlei manieren. Maar de Golden Ring stopte op het moment dat George Kooijmans niet meer mee kon doen. Hij is uh, in 25 overleden of 24? Dat we toch niet, niet zo lang geleden. Uh, uh, dit jaar 25. Ja, 25. Ja. 25, ja. ja. ja. Ja. Overigens Dennis Wilson, waar we het net over hadden, in juni 2025, dat is allemaal nog heel recent. Ja. Voor de luisteraars van dit programma, juni 2025. Terug naar Golden Earing. Ja, een, een wereldband met uh, de laatste jaren redelijk vaste bezetting. We kennen ze allemaal. Barry Hay zang, gitaar en Dwars-sluitnotenbeen in de beginjaren. Cezar Zuiderwijk op de drums, Joyce Koijmans net genoemd... Erinus Ger Gerritsen, Baschita, Montalmonica en Toetsen. Andere gastspelers bij de Golden Earring door de jaren heen... toch een leuk om een paar te noemen... Fred van der Heilst op drums, Hans van Herwerden, Peter de Ronde... Frans Krassenburg, een bekende zanger, de eerste zanger van de Golden Earring. Jaap Eggermond, die later als... Montagespecialist, allerlei liederen aan elkaar knoopte. Oké. Okay. Hm. Uh, nog een paar, maar Bertus Borgers op saxofoon, Ilko Gelling, die ooit vanuit Kielbier de Blizzards een uitstapje maakte naar uh, de Golden Maar Goed, de goede band is natuurlijk groot geworden met de hele Real Love, maar in de Flower Power tijd maakten ze ook prachtige, mooie nummertjes. En wij gaan nu even luisteren naar het nummer Dead Day. Dit is ZFM. en iets. En, uh, maar die speelde dus in de, eigenlijk in de flauwe power-tijd toch een, een... Ja, toen begonnen ze eigenlijk ook een beetje. Ja, in de uh, zestige jaren ook. Ja, ja. ja. Toen begonnen ze inderdaad. En uh, zijn doorgegaan dus tot uh, ja, 2021, 2022, ik weet niet meer precies toen uh, George ziek werd. Ja. Ja, en waar we nu naar gaan luisteren... mag je dat zeggen of niet? Hou je van Bob Dylan of hou je er niet van? Ik ben... dat, dat is altijd een beetje de vraag, ja. Ja, ja, ja. hij wordt door sommigen enorm opgehemeld. Uh, mijn zoon heeft hem gezien op het Glastonbury Festival... een oh. jaren vier, vijf geleden. En dan staat er een knorrige oude man op het podium... <lacht> die het publiek niet aankijkt... en na twee, drie, minuten denk van, uh, twee, drie nummertjes denkt van... wat doe ik hier en ik loop weg? Oh, okay. Enige arrogantie kun je hem in die zin niet ontzeggen... Volgens mij, want uh, hij heeft ook bijvoorbeeld de Nobelprijs voor de literatuur toegekend gekregen vanwege zijn songteksten, maar mm. hij heeft niet de moeite genomen die op te gaan halen. Dat vond hij allemaal maar onzin. Ja, ja. ja Is dat uh, karakter uh, en moed of is dat arrogantie? Ik weet het niet precies. Het zal er een beetje tussenin liggen. Het zal er een beetje tussenin liggen, maar hij is wel een exponent van de flauwe power -tijd. Sterker nog, er zijn natuurlijk allerlei rangorders en ranglijstjes en er is ook een bestaande top 5 van flauwe power nummers en daar wordt zijn nummer ook bij het nummer waar we straks naar gaan luisteren. Hij is wel echt uit die tijd. We hebben het over Bob Dylan, Robert Allen Zimmerman, zoals hij oorspronkelijk heet. Geboren in 1941. Singer-songwriter. En dat songwriter moeten we heel serieus nemen. Want hij heeft heel veel, echt heel veel liedjes met heel veel mooie teksten geschreven. En een aantal ook zelf uitgebracht. En uh, ja, op een gegeven moment een heel kenmerkend geluid. Een... Uh, Eigenaardig dialect, een beetje het afknauwen van de woorden. En een mm. een, ook melodieus, een beetje een tussenmelodietje eruit gooien. En op een gegeven moment wordt dat een beetje een handelsmerk. Misschien is dat wel wat ik een beetje tegen heb. Het is steeds hetzelfde deuntje. Ja, ja, ja, ja, ja. Hetzelfde stemmetje. Maar ja, hij is vooral bekend om. Uh, Je moet hem meer textueel beoordelen. Ja, precies. Ja. En ook uh, op de samenwerking met allerlei andere artiesten. Maar ja, hij heeft wel goede nummers gemaakt. Zelf uh, vond ik het een nummer over die bokser Hoe heet dat even? Uh, nou. Boxer. Ja, heeft een heel lang nummer. Uh, hurricane. Oh ja, Hurricane. Ja, ja, ja, ja. Dat vond ik wel een mooi nummer. Ja, dat was een protestlied. Hè, ja. Ja, ja, ja, een uh, protestlied tegen het onterecht gevangen houden van een uh, donkere man die ja. uh, ja, ja. bokser was en... Uh, uh, en onrechten werd veroordeeld voor, uh, voor moord. Ja. Uh, het nummer I Want You, waar we naar gaan luisteren... is echt een flauwe power lied bij uitstek. En ja, er wordt hier gesproken van poëtisch meesterschap. Maar goed, dat laat ik liever aan de luisteraars over. <laughs> ja, ik ben benieuwd. Een echt Bob Dylan nummer. I Want You. En die uh, hele mooie liedjes schreef... maar een beetje saai is misschien... op de deur. Ja, ja. Dat, uh, mogen we dat misschien wel zeggen? Hè? Ik ja. weet niet of we dat mogen zeggen. Ja, mogen we alles zeggen, ja, toch? Ja, het, maar het is vinden. ons programma. Een <laughs> bepaald idee van muziek. Ja. En, uh, en tegelijkertijd zijn er heel veel luisteraars... die het misschien, misschien juist prachtig vinden. En ook dat is weer helemaal goed. Ja. Kan je ook zeggen van het volgende duo... waar we naar gaan luisteren. Ik hou er wel van, maar sommige mensen vinden het... te, te, te kwijlerig... Uh, Ooit begonnen onder de naam Tom en Jerry. Ik vond het heel grappig dat te lezen. Oh ja, ja, ja. Maar we hebben het over Simon en Galfunkel, die als schoolgenoten begonnen met het imiteren van liedjes van de Everly Brothers. En toen hadden ze ineens met The Sound of Silence ineens een enorme hit te pakken. En die werd ook nog eens een keer gebruikt voor een uh, speelfilm. En uh, toen kon het helemaal niet meer stuk. En vervolgens. Uh, uh, maakt ze nummers achter elkaar. Sound of Silence, Homeward Bound, I'm a Rock, Katie's Song, April Can't You nou noem het maar op. We Scarborough Fair. We kennen ze allemaal. Het duo is met ruzie uit elkaar gegaan in 1970. Ze konden elkaar niet meer of zien op het podium. Er is nog een keer een verzoeningsconcert geweest, waarbij ze allebei via door een deel vliegtuig werden aangevlogen en elkaar pas op het podium ontmoeten. Maar mm. niet aankeken. Hun duetjes zongen en hup, weer weggingen zonder een woord met elkaar te wisselen. De laatste tijd schijnt er weer een beetje contact te zijn. Het zijn natuurlijk nu heren op leeftijd. Ja, ja. mooie je wat milder? Ja, misschien is dat het. En Paul Simon heeft natuurlijk een succesvolle solo-carrière daarna gemaakt nog. Mooie muziek gemaakt ook. Maar als we het over die top 5 van Flower Power muziek hebben, dan staat het nummer waar we nu gaan luisteren, ook in die top 5. ook duidelijk een vertegenwoordiging uit die tijd. Namelijk het nummer van Simon Galfunkel, Mrs. Robinson. Mm.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 On a Sunday afternoon, going to the candidates' debate. Laugh about it, shout about it. When you've got to choose, every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? Oh, our nation turns its lonely eyes. That you say, Mrs. Robinson, Joe, Joe has left and gone away. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Simon en Carvonkel... ja, ik ben er eigenlijk mee opgegroeid. Ik had, ik had die LP nog... van ze die hele succesvolle LP... volgens mij met... Uh, nou ja... ja. Van, van, van, met Brits Over Trouble Water. Precies, ja. dat nummer. daar ja, zat ik te denken. een persoonlijke snaar. De hoes van die LP loopt uh, Art Garfunkel voorop. Dat is een lange, dunne jongen. En Paul Simon achter hem aan... een beetje gebald. Ja, ja. Voor het strand. Ja. En ik heb een vriend, Willem... ik noem zijn naam graag, uit Warmont en als wij samen op pad zijn, dan moet ik altijd aan, en dan loop ik voorop een hij loopt altijd dus een metro of vier, vijf, dan moet ik aan die LP denken. Ja, ja. Dat is gezellig wandelen. Ja, ja. ja, dat zou zijn we het gewend. Oh. <laughs> en, en later al, Simon met de LP Graceland, met, uh, die in Afrika is opgenomen. Ook zo'n geweldig mooi LP. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het is door de tijd heen, want het, het programma De Beste Zangers van Nederland, hè, wat nu op de NPO-zenders draait, daar uh, was twee jaar geleden onze uh, opera verder met, uh, Henk Poort, die uh, op zijn manier de vertolking van de Sound of Silence deed. En dat mm. uh, was ook zeer succesvol. Dat ja? deed hij prachtig. Ja. Oh, ja, Mooi die... om naar te luisteren en te kijken. Die kan wel zingen, ja. Zeker. Ja, ja, ja. Met grunge erbij. En, hè, dat, lela... <coughs> ja, ja, ja. dat deed hij echt een geweldige manier. Ja. Laat ik het nou maar niet gaan proberen na te doen. Maar als we het hebben over muziek om naar te kijken, wat wij vaak aanhalen in dit programma. Ik mm. verwees net even naar de beste zangers. Ja. Absoluut doen. Maar uh, gaan we naar heel iets anders kijken. Henry Facey. Wat heeft dat met Flower Power te maken? Nou, die associatie ga ik straks wel uitleggen na het nummer. Henry Facey is een jonge Engelse singer-songwriter, begonnen als straatmuzikant en zijn eerste LP is pas uitgekomen in 2022. Dus dat is een man van nu. Uh, dus dat heeft in principe niks met flauwe power te maken. Maar zometeen kom ik daarop terug. Hij stond op Piccadilly Circus in Londen. En jij reikte me dit filmpje aan. Het is prachtig om te zien. Dus we gaan zometeen luisteren en zien. Maar hij stond op Piccadilly Circus in Londen als straatmuzikant het nummer Handbags Guide Racks van Rod Stewart te vertolken. Hmm. En uit het publiek kwam een meneer in een lange regenjas naar voren lopen. En die dacht ik ga gewoon meezingen. En dat was Rod Stewart zelf. En dat is gaaf hè? Aandoenlijk gaaf. Mooi optreden geworden. Ja. Zomaar uit. Het niets. Ja. Dus we gaan even kort luisteren, 2 minuten 29, naar het optreden van Henry Facie en Rod Stewart. En dan ga ik daarna even iets vertellen over de associatie hiermee naar de flauwe power tijd. on the dat hij dat toch even allemaal uh, doet. Hè? Ja, Zo. hier houden wij van. Hè? Dat is ja. mooie sentimenten een wereldster die daar op straat loopt. En gewoon denkt van, hey, uh, ik ga er van meedoen. Ja, precies. precies. Dat, uh, ja, mooi om te zien en om te horen. En dan die uh, kenmerkende, rauwe stem van ja. Rod Stewart. Maar die, hij, uh, die Rod Stewart, die, die, die is nog wel aardig op leeftijd, uh, toch? Ja, hij uh, is 79. 79. Alweer. En ja. Tim is nog wel aardig aan de weg. Ja, hij zingt nog steeds. Hij heeft een paar jaar geleden een... Uh, een programma met oude jazznummers opgenomen. Keurig in zwart kostuum. Een uh, beetje okay. jazz. Een uh, groen, groene heet het geloof ik. Hè, dat is uh, een beetje... Uh, nou ben ik de naam even kwijt. Ja, van die Amerikaanse uh, solo zangmuziek. Ja, ja. uh, en hij heeft natuurlijk... Uh, een, ruime solo carrière achter de rug... met nummertjes waar ik niet zo heel gek op ben. Do you think I'm sexy? En oh ja, ja ja, ja, ja. En dat soort dingen. <laughs> met zijn grote ja. bronde pruik met piekhaar. Ja, ja. Maar ik zei net al, we hebben een uh, associatie naar de flauwe power tijd. En dat is uh, de deelname van uh, Rod Stewart aan de band The Faces. Een band die uh, juist in de zestige jaren furoren maakte... Uh, Rod Stewart zat al in de Jeff Beck groep. Met de welbekende en vorig jaar overleden supergitarist Jeff Beck. Maar uh, samen met Ron Wood, uh, die later weer bij de Rolling Stones is gegaan. Mm. Hebben ze de Faces uh, gevormd. En dat is echt een 60 70 jaren band met flauwe power muziek voor sommigen niet meer heel bekend. Ze hebben grote hits gemaakt, maar we zijn een beetje naar de achtergrond verdwenen. En toch denk ik, als we het nummer waar we nu naar gaan luisteren, als je dat hoort, dan is dat best weer bekend. Uh, 1971 uitgebracht, een lang nummer. Ik denk dat we zo'n beetje naar het einde van het uur gaan, maar daar ja. ga jij natuurlijk over. Ja. Maar we gaan luisteren naar de Faces met als song Rod Stuart in het nummer I'm Losing You. Ja, inderdaad wat je zegt, Hans, we gaan met dit nummer het uur afsluiten en als er wat tijd over is en dan hebben we nog een uh, oh, opera, uh, hebben we nog wat muziek van een uh, CD. Uh, dat is een, een Duits label dat uit mijn Peaceful Radio dat is, ook een beetje flower power natuurlijk. Hè. Dat is, uh, en dat was een uh, meditation- uh, en fantasiemuziek eigenlijk. De Coral Sea heet dat. En van een Duits label bestaat niet meer. En dat nummer is, is even kijken. Nou, dan kan ik het nog wel even er, erbij halen. Um, even de camera erop, dan zie ik het misschien beter. Maar, nou, weet ik niet meer. Maar, ik uh, kan het even niet terughalen. Het doet er verder niet toe. Wij gaan in ieder geval luisteren naar, uh, als laatste, naar The Faces en I'm Losing You.